Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu begint morgen tijdens zijn bezoek aan Washington... met de onderhandelingen over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Netanyahu ontmoet de Amerikaanse midden oostengezant Steve Witkoff. Die zal de standpunten van Israël daarna bespreken met functionarissen uit Egypte en Qatar. Die landen hebben eerder ook al bemiddeld tussen Israël en Hamas. Netanyahu heeft later ook een ontmoeting met president Trump... Bij een auto-ongeluk bij Tezingen, net boven Groningen, is een man van 58 omgekomen. Gisteravond botste een personenauto en een bestelbusje tegen elkaar, meldt de politie. Waardoor dat kwam is niet bekend, maar het was erg mistig op het moment van het ongeluk. Het bestelbusje belandde in een sloot en de personenauto sloeg over de kop. De man in de personenauto overleed ter plaatse. De bestuurder van de bestelbus is naar het ziekenhuis gebracht.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 Vanaf dinsdag geldt in de VS een importheffing op producten uit Canada, China en Mexico. De Canadese premier Trudeau heeft in een reactie aangekondigd dat er ook een 25% heffing komt op Amerikaanse producten in Canada. Mexico heeft ook maatregelen aangekondigd. China wil de nieuwe heffingen gaan aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het vriest nu nog in een deel van het land... maar de temperatuur loopt vanmiddag op naar 3 tot 5 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij opnieuw een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En in de tweede uur ben ik begonnen met Jan van Duiker en Marcel Veenendaal. Van het album A Love on the Field. Uitgekomen eind vorig jaar heb ik gedraaid Sophie's Soep. We gaan verder met een uh, drieluik. Een drieluik uh, van het bekende nummer Love for Sale. En ik heb uh, ja, drie hele verschillende wederom uitgekozen. Eerst ga ik uh, draaien Joe Bass en Herb Ellis. Het komt van hun album Too for the Road uit 1974, dan Harry Connick Jr. van het album Come by Me uit 1990 en dan uiteindelijk Buddy Rich met uh, het album Big Swing Face uit 1967. Drie luiken van Love for Sale. To work. Love for sale Appetizing young Love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale Who Who will buy Sample my supply Who's prepared to pay the price For a trip to paradise Love for a sale Let the poets pipe of love In their childish way I know every type of love Better far than they You want the thrill of love I've been through the mill of love Old oh, love, new love Every love but true love Love for sale Appetizing young love for sale Well if you wanna buy my wares Follow me and climb the stairs Love for sale mm Dat was een drieluik, Love for Sale. En ja, zo kan je horen hoe één nummer zo verschillend kan worden uitgevoerd. Het is uh, indrukwekkend. We gaan het tempo een klein beetje terugschroeven. Ik ga een opnieuw nummer draaien van uh, Sam Nieuwbold. Van zijn album uit uh, 2024, Homing. En het nummer heet Twinkle Twinkle, Sam Nieuwbold. I'm We'll Sam Nieuwbold met Twinkle, Twinkle van zijn nieuwe album Homing. Ik ga verder met Phil Woods, een alzaxofonist die we niet zo vaak voorbij zien komen. Hij uh, heeft onder andere bij Disney Gillespie lange tijd gespeeld. En in 1961 heeft hij een eigen album uitgebracht, een suite eigenlijk, die heet Rides of Swing. En hier wordt hij onder andere door Curtis Viller opgezeld en de Franse hoornspeler Julius Watkins. Gaat u luisteren naar deel 5, part 5, presto. Veel woeds. met uh, Presto van het album Rides of Swing. Begin maart ga ik uh, samen met mijn collega Peter den Boer een uitzending maken over big bands. En daar ga ik natuurlijk alvast een klein beetje op voor sorteren. En ik heb klaarstaan Vic Vogel en Le Jazz Big Band, Songs for Goody. luister naar Vic Vogel en de Jazz Big Band... met Songs for Goetie. Het nummer duurt te lang, dus ik uh, moet het afkappen... want ik heb nog twee hele mooie nummers klaarstaan. En de eerste is van Winter Marsalis... met zijn uh, Jazz at the Lincoln Center. Ze komen in maart naar Amsterdam, naar het concertgebouw. Ik heb geen idee of er nog kaarten zijn. En in 2011 hebben ze een album opgenomen... Nomen samen met Eric Clapton. Play the Blues Live. En daarvan ga ik nummer 3, Ice Cream... Winter Marsalis met zijn jazz at the Lincoln Center. En in dit geval met Eric Clapton. Ik ben alweer toegekomen met het laatste nummer van het, uh, deze uitzending van CFM Jazz. Heeft u nou zin om uh, zelf naar uh, jazz optreden te gaan vanmiddag? Dat kan hier in Zandvoort. Is een uh, jazz optreden in uh, New Income. En ik keek net even op de website. Ik denk dat er nog kaarten zijn. Dus het is niet uitverkocht. Oké, okay, voor uh, het laatste nummer... Gaan we naar Ted Jones en Mel Lewis. Zij hebben gedurende lange tijd een big band gehad... die als een van de grootste big bands... Um, en de beste big bands uit die tijd uh, bekend stond. En zij hebben een live album opgenomen... dat heet Live at the Village Vanguard in 1967. En daarop een aantal uh, grote spelers toen mee. Waaronder Bob Rootmaier... Um, maar ook Pepper Adams voor, uh, bijvoorbeeld... en Roland Hanna... En natuurlijk Mel Lewis zelf op drums... en Ted Jones op vloegelhoorn. Gaat luisteren naar Don't Get Sassy. Een arrangement gemaakt door Ted Jones. En uh, dit was het voor vandaag. CFM Chess. gepresenteerd en samengesteld door Jeroen van Sluisdom. Beetje hezer als normaal. Geniet van de zondag. Tot een volgende keer. Zoals u merkt, een klein technisch probleem. Helaas, het uh, laatste nummer doet het niet zoals ik wil. Ik ga even kijken naar een alternatief. We gaan gewoon verder met een heel ander nummer. Woody Show en uh, Louis Hayes. Round Midnight. Dit was CFM Jazz. Tot de volgende keer. Ja.